in de Amstel We hebben een schuitje Die is ons ideaal En ben je een keertje Bij ons aan de Amstel